Middernacht, het is vrijdag 19 juli, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse stad Detroit heeft het faillissement aangevraagd. De stad heeft een schuldenlast van zo'n 18,5 miljard dollar. Het is het grootste gemeentelijke faillissement in Amerikaanse geschiedenis. Sinds maart probeert een speciale interim manager de schuldenlast terug te brengen... maar het is niet gelukt omdat schuldeisers niet met zijn saneringsvoorstel akkoord willen gaan... Detroit is van oudsher het centrum van de Amerikaanse auto-industrie... en kampt al jaren met financiële problemen. Het centrum van Den Haag heeft tijdens de koopavond... een paar uur zonder stroom gezeten door een defecte kabel. Verscheidene panden werden ontruimd. Er was nog veel winkelend publiek in grote winkels als de Bijenkorf en CNA... toen het licht uitviel en er niet meer gepind kon worden. In de bioscoop Pathé stopten de films in alle zalen. In Den Haag is een 13-jarige jongen tijdens een ruzie neergestoken door een leeftijdgenoot. De neergestoken jongen is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De andere jongen is door omstanders vastgehouden tot de politie kwam. Hij is aangehouden. De Amerikaanse wikileaks klokkenluider Bradley Manning hangt nog steeds levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. De hoofdaanklacht Hulp aan de Vijand blijft staan, zo besliste een militaire rechtbank...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 Kleine eeuwigheid, tussen mijn eind en mijn begin, daar ligt mijn kleine eeuwigheid. Daar leef ik lekker binnenin, daar buiten bestaat geen tijd. Leo Vrooman, Fortwoord, 22 september 2011 ja, u hoort de stemmen van kunstenares Anne Verhooisen. En zij las een gedicht van Leo of Roman dat hij speciaal voor haar gemaakt heeft. En het staat aan het einde van haar boek Reisgenoten. En reisgenoten, dat is een ode aan het lezen, zou je het je kunnen zeggen, hè Anne? Ja. ja. Uh, er staan uh, foto's in van jou met uh, boeken die je voor je gezicht houdt. Uh, dat zijn boeken die uh, bepalend geweest zijn voor je leven... Uh, wat was je eerste boek, weet je dat nog? Uh, mijn allereerste boek was, uh, was het Grootsprookjesboek. Ja. En uh, dat had mijn moeder gekregen bij de Magriet. En daar, uh, daar werd ik wel uit voorgelezen. En uh, daar heb ik zelf ook heel veel in gelezen. En dat heb ik dus he? nog steeds ook. Ja. Ik moet zeggen dat ik eh, voor mij zijn de belangrijkste sprookjes die ik eigenlijk heb onthouden uit mijn bestaan zijn vrouw Holle en Blauwbaard. Ja, waarom? En eh, vrouw Holle door die gouden haren ja. en Blauwbaard door die vrouw die alsmaar op zoek ging naar die sleutel en die gewoon alle deuren wou openen. Ja. Nou, dat, ja. dat snap ik heel goed. Ja, ik kan net <laughs> zeggen, dat kun je meteen al heel erg symbolisch opvatten. Dat doe ik ook. De meeste mensen zouden misschien met assenpoester of met uh, sneeuwitje aankomen... maar uh, jij uh, hebt een vrouw onthouden die deuren wil openen. Goed, dat is uh, denk ik wel exemplarisch voor jouw leven... en ook voor jouw ontwikkeling als kunstenaar. Mm -hmm. Goed, daar komen we allemaal uh, zometeen later nog op. Eerst nog even over uh, dat boekje, zijn. mijn moeder las mij voor. Wat voor jeugd was dat? Uh, ik ben uh, opgegroeid uh, in de jaren 50 in een Brabants dorpje, Zomeren. Um, een vader en een moeder en een zus. Ik heb een jongere zus. En het was een uh, zeer katholiek dorp. En ja, vrij, vrij traditioneel. Ja. Je werd als vrouw en, niet geacht jezelf enorm te ontwikkelen. Als vrouw werd ik niet geacht om mezelf te ontwikkelen. Nee, absoluut niet. Uh, um, ik wou naar de HBS. en uh, dat we, dat, Ik ben nog van de generatie die waar een meisje genoeg had dat ze naar de Mulo kon. Ja, en dat heb je ja. toen gedaan? En Dat heb ik toen gedaan en, uh, uh, en daarna naar de vormingsklas hm omdat ik toen eigenlijk nog een keer wil proberen om naar de HBS te gaan. Ja. Maar dat zat er gewoon niet in. Nee, uh, Uiteindelijk ben je pas tegen je vijftigste het kunstenaarschap ja. ingerold. Ja. Uh, dus dat heeft heel lang uh, geduurd. Uh, eerst nog eventjes, uh, want we komen toch steeds terug op dat boek. Het de tweede uh, boek wat je, wat, je, wat je laat zien in dat boek, dat is een catechismus. Ja, dat is denk ik wel... Um, ik, ik moest echt heel veel naar de kerk. En ik zat op, en ik zat op school bij nonnen en uh, mijn ouders zijn ook heel gelovig zijn ze nog steeds en ik werd uh, en en de bijbel daar de bijbel werd nooit over gesproken maar ik moest elke week de catechismus van buiten leren je moet op school de catechismus van buiten leren uh, uh, uh, dat, dat is een soort leidraad voor je bestaan. Ja. Ken je me nog steeds van buiten? Uh, nee, maar ik ken wel een aantal zinnen van buiten. Nou, ja. doe eens. Eert uw vader en uw moeder, gij, gij zult niet doden. Uh, uh, gij zult geen afgunst beheren. Nou ja, ja, al dat, dat zijn zet... de tien geboden. Oh ja, maar de tien geboden staan ook in de categorie. Oké, okay. ik dacht altijd, ik heb altijd geleerd, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Oh, dat is God natuurlijk. Uh, nou ja, dat ga je met lichaam en ziel, nou ja, ik weet oh, niet. Maar, maar, ja. maar goed, ik heb, je, hebt, je hebt ze meegenomen. Ja? Anne heeft een aantal van die boekjes mee, boeken en boekjes meegenomen die in haar boek Reisgenoten staan. Um, ook onder andere die Catechismus met een, uh, ja, een, een klassieke Jezus met een stralenkrans om zijn hoofd ja. Uh, uh, voorop. Ja, goed. Maar dat is dus ook een boek dat heel bepalend geweest is voor je leven. Ja. Want je noemt die, dat boek Reisgenoten. De, al die boeken hebben met je meegereisd. Nou ja, het in... zijn, kijk, ik ben intussen, ik ben intussen uh, 60 geweest. En uh, ik ben al heel vaak verhuisd in mijn leven. Maar uiteindelijk heb ik deze boeken allemaal nog steeds. Dus voor dit boek heb ik ook een bepaalde keuze gemaakt... van, van, van welke boeken zijn nou heel bepalend geweest... en welke boeken vind ik belangrijk... En daar en daar is uh, de catechisme er eentje van, omdat hij zo'n oh, zo invloed heeft gehad. Dus dat was het idee achter het boek. Van al die boeken die bepalend in jouw ja, leven zijn ja, geweest. Ja, ja, ja, en was ja. dat nog, want als we nou even doorbladeren, dan komen we op spinnetje van Joker Roelofsma. Dat is toch van een hele andere orde dan de, ja, de katholieke catechisme. Ja. ja, maar, uh, maar ik ja. vermoed dat ik als kind. Uh, uren zittend in de boekwinkel... welk boek ik aan zou schaffen... ook wel heel erg op de buitenkant... hebt gelet en op de plaatjes. Of het plaatje op de voorkant me aansprak. En als je dan spinnetje... dan zie je daar zo'n zielig meisje in lompen... met een grote beer... Die, die een beetje triest naar beneden keek. En dan, en dan die vrachtwagen. En, uh, uh, ja, uh, ja. En een tent. Dus eigenlijk gaat dit ook al een beetje over reizen. Hè? Het gaat er ook al over reizen. En... Ik wou eruit met mijn gedachten alleen al. Dus, eh, ja. En de zielig. De meisje is ook zielig, hè. dat kan je ook zien. Ja, ze huilt. Ja, ze huilt. Dus, uh, uh, nou, ik vond mezelf vroeger denk ik ook heel vaak zielig. Als gewoon als je me dat toen aan me gevraagd had, ik dat absoluut niet beaamd zou hebben. Dus, ja, dus ja, dat spreekt maar, mij dan gewoon ja. aan als kind van acht, negen denk ik, of zeven, ik weet het niet meer. Las je veel? Uh, ja, ja ik, ik las heel veel. Ik was de trouwe bezoeker van de biep, En die zat dan in een oud, donkerbruin gebouwtje... wat elke woensdagmiddag open ging. Ja. En, uh, en er was één boekwinkel in zomer. boekhandel van de Moosdijk. is eigenlijk best wel bekend in het land zelfs. Helaas bestaat die niet meer. En, uh, uh, en, daar, en daar was ik veel te vinden. En ik ja. spaarde echt mijn dubbeltjes op... Van een vaste trommeltje bijvoorbeeld, want dat moest natuurlijk gevast worden. En, en dan... kreeg je daar geld voor? Nee, maar dan krijg je snoep en dan mag je je snoep opsparen tot na het vast zijn. Dan heb je een heleboel lekkers. Dus dan moet je eerst ontzien, daarna kan je weer... En, maar, dat, maar dat snoep probeerde ik dan weer te verkopen. En van die dubbeltjes zat ik dan weer een paar middagen heel blij in de boekwinkel te kiezen welke boek ik daarvoor die dubbeltjes zou kopen. Ja, dus vandaar dat ik die boeken ook altijd bewaard heb, denk ja, ik. Natuurlijk. Nee, dat spinnetje dat gaat duidelijk over een meisje dat deel uitmaakt van een rondreizend gezelschap. Want die beer, die, dat is zo'n zo beer die moet uh, ja, kunstjes doen. Die moet kunstjes doen, ja. ja. Goed, dan komen we bij het volgende boek, Annelies in Rotterdam. Ja. Wat, wat is dat voor... Ik dacht, het, het meisje op, de, op die curve lijkt wel een beetje op jou. Met dat witte haar. Ja. Dan, dan was zij al heel vroeg wit. Um, um, ik, Annelies in Rotterdam. Als, ik, als, als kind kan ik me herinneren, wij hadden buren en die hadden een hondje. En dan mocht ik ook altijd uitlaten. Dat was gofi. En dat was een, echt een grote vreugde voor mij. En uh, Annelies in Rotterdam, dat spreekt natuurlijk ook al tot de verbeelding... dat er een, een andere stad uh, genoemd werd. En als je kijkt ook in het boek, dan zie je dat ik die boeken ook allemaal gekaft heb. Hè. Ik was vroeger heel zuinig op boeken. Mm -hmm. Die werden helemaal gekaft en die mochten niet beschadigd. waren echt mijn kleinoden. Dus ja. En staat hier die scène in over dat bellen? Ja. Oh, nou, die moet je even lezen. Uh, Oké. Okay. Heb je? Ja, we hebben ja. hem hier. Want dat het is namelijk een boek... Het is, ja, ik denk, dus een, een boek uit de jaren 50 van R. Evers. En dat gaat over... Uh, in, die, in die tijd was het nog absoluut niet uh, de gewoonte... dat mensen telefoons hadden. Nee. Dus hier wordt echt... Uh, op, ja, ik vond het zelf ook heel grappig toen ik het zag. De, de, de, laat maar even een stuk horen. Bij de bakker en de kruidenier hebben ze ook een telefoon, babbelt Loekie. Hebben jullie wel eens opgebeld? Vraagt juf. Nee, ik weet niet hoe dat moet, zegt Peter. Wel, gaat juf verder, dan zal ik het jullie eens leren. Dan kan je voortaan boodschappen voor me doen. Kijk, zegt juf, eerst neem ik de hoorn van de haak en dan luister ik of ik tuut hoor. Ze mogen allebei even luisteren. Jawel hoor, ze horen het. Dan, dan draai ik een nummer, gaat de juffrouw verder. Iedereen die een telefoon heeft, heeft zijn eigen nummer. Ja, dat wist Loekie al. Dus dat is natuurlijk in dit, zeker in het digitale ja. tijdperk is ja. dat ontzettend. Ja, ontroerend bijna yeah. om te lezen hoe dat dan nog echt iets totaal nieuws was. Ja goed, dat boek uh, verder, uh, we komen op een gegeven moment bij Emma Goldman... Frederik van Ede, Alice Miller, Anna Karenina, uh, Giacometti. Uh, daar komen we zo meteen misschien nog even op. Ik wil je eerst even iets meer neerzetten... want je bent niet echt een onbekende in de kunstwereld. Je hebt bijvoorbeeld een uh, performance van bordurende mannen bedacht... Hè, waarmee je niet alleen de etalage van de bijkorf, maar ook het Stedelijk Museum hebt gehaald. Hoe kwam dat tot stand? Um, uh, ik, was, uh, ik was in een, uh, in een uh, herstellingsoord en ik was nogal ziek geweest. Ik denk dat het wel belangrijk is voor het om voor de context en um, ik keek daar een kamer binnen en daar zat een, een, zat een vrouw te borduren aan een tafelkleed. En toen had ik enorme behoefte om ook te gaan borduren. Maar ik was echt heel erg ziek geweest. Dus ik dacht, Anne, als je nu gaat borduren, dan kom je nooit meer uit die veilige kruistekens en die mooie mm -hmm. kleurtjes. Want, want als kind heb ik ook veel geborduurd. Dus ik voel me ook heel erg veilig bij dat. Bij dat kleed met een naald en een draad en kleurtjes en, en kruistekens. En toen ben ik gaan hakken. En ongeveer um, hakken? Ik, uh, ja, een steen gaan oh. hakken in plaats van borduur. Ik dacht, ik moet iets ik moet mijn kracht weer terugvinden. Want ik was nogal ziek. Weelthouder uh, ging. Uh, uh, uh, ja, toen, toen ben ik mijn eerste, mijn eerste steen gaan uh, hakken. Um, een half jaar of zo daarna fietsen ik uh, door een dorpje in Brabant in Zomer of in Asten. En er had zo'n borduurwinkeltje uitverkoop. En weer werd ik daar enorm naartoe getrokken. Toen dacht ik bij mezelf: oké, okay, je mag nu tafelkleden kopen. En als je 75 bent, dan, dan mag, mag je, je ze gaan, gaan borduren. Beduren. Maar dan heb je rust, dan liggen ze in die kast. Nou, toen heb ik ze, dat heb ik dus zo gedaan. En na een aantal maanden dacht ik: wat? Ik heb toch genoeg geborduurd in mijn leven? Mannen moeten maar eens gaan borduren. Dat is het begin van het hele project geweest. Dus ja. En heb je mannen ook aan de borduren gekregen? Ja, ik heb wel honderden mannen aan de borduren gekregen. En hoe bevestigden ze dat? Uh... Want dat is. Ik bedoel, het, het geeft wel aan hoe intuïtief jij tot je projecten komt, denk ik. Ja, en ik vind. Uh, en En. En het geeft eigenlijk ook aan, maar dat is meer iets algemeen. Dat ik ook altijd dat ik dat het belangrijk is. dat je je neigingen. waar als kunstenaar, maar misschien ook wel eens, dat je je neigingen onderzoekt waarom je iets wil doen. Want als ik toen toch niet die borduurkleden had gekocht. dan was ik nooit op dat plan gekomen. Dus, het is toch, dus je hoeft niet altijd direct aan iets toe te geven. maar het wil kennelijk wel iets zeggen. Maar uh, goed, dat is even. Maar dat vind maar, ik wel belangrijk. Ja. Um, maar goed, die mannen die, die heb je toen aan het beduren ja, gekregen. Die ja. heb je dus in, het, in de etalage van de bijkorf gezet. Nou, nou ja, het ging waren. eigenlijk zo dat ik dus een beeld had van... Ik dacht, oké, okay, mannen moeten beduren. Dan had ik dus een beeld van vier mannen, in, vier mannen in pakken met een stropdas... die in een kringetje zitten. Die hebben een tafelkleed op hun, op hun benen en de knieën. En dat wordt dan eigenlijk een tafel. En die zitten te borduren, die spreken niet met elkaar, die hebben, er is alleen één schaar in het, in het spel, zal ik maar zeggen, en die schaar vragen ze wel aan elkaar. Dus, dus, dus, dus dat was het beeld, en daar ben ik mee begonnen, heel klein, en dat sloeg aan. Maar het is mij nooit om, om te doen geweest dat iets aansloeg of zo. Ik had gewoon dat beeld. Het was zo, dat leek me zo geweldig om dat, om, om dat zo neer te zetten en te zien. En dat is dus, dat is dus uitgegroeid tot een performance van twaalf dagen... In, de, in, in die grote etalage in de Bijenkorf... waar elke dag tussen Sinterklaas en Kerstmis... mannen hebben zitten borduren. En uiteindelijk is het werk geveild en uiteindelijk... Was het, was het geld uh, uh, was voor een videocamera van oh. vrouwen in Zimbabwe. Dus het is een Wat... hele cirkel geweest ja, ja. van mannen die hun tijd gaven, de bijkorf die een ja, etalage ja. gaf, Christus die het allemaal gratis velde. Snap ja, ja. je? Een ja. hele cirkel. Ik snap het. En het heeft ook nog in het stedelijk uh, gezeten, uh, ja, ja, die, ja. die mannen. Ja. Dus, uh, in die oude hand nog van vroeger. Hè? Ja. Ja, ja. Want, wanneer was dit? In de jaren tachtig? Uh, nee, de, de laatste performance was van het laatste jaar van de gulden. Want dat weet ik niet zo goed. Dat oh, was ja. 2001. Okay. Dus dit heeft gespeeld tussen 1999 en 2001. Ja. Ja. Want hoe je, je zegt net, het gaat soms heel intuïtief. Hè, werk jij altijd zo dat er op een of andere manier iets opborrelt... en dat je denkt, hey, daar moet ik achteraan of juist niet? Of, um, is dat lastig uit ja, te leggen? Dus, hè? Ja, dus uh, uh, iets zit al toch wel lang in je hoofd bijvoorbeeld. Iets kan heel lang in je hoofd zitten. En dan, en dan blijft dat zitten. Ja. En dan langzamerhand moet daar dan kennelijk iets mee. Ja, want je maakt hele verschillende dingen. Hè? Dat, dat boek Reisgenoten, waar we het net al over hadden, maak je. Maar ook dan bijvoorbeeld die boodurende mannen... Uh... Je bent nu bezig met een project Visions of Paradise. Nee, nee dat, dat is dat, afgesloten misschien. Ja, die is afgesloten, Maar ja. het is allemaal, laten we zeggen, hele verschillende vormen hebben die projecten. Ja. Je hebt ook mensen die maken alleen maar beelden of alleen ja. schilderijen. Bij jou gaat het dus kennelijk niet om de vorm die een kunstwerk heeft, maar om het idee erachter. Ja, eigenlijk Omdat kan je, conceptueel je dat conceptueel ben je dan ja. in die zin. Ja, ja, ja. I uh, um. uh, ja, ja dan kan je, ja. Ik laat me niet beperken door, door de materie eigenlijk. Dat is eigenlijk om, om te zeggen, als ik, als ik een idee heb... dan ga ik kijken hoe ik dat uit kan voeren. En als ik, als ik zelf bijvoorbeeld de software niet kan maken... of ik kan zelf iets niet doen... dan zijn er altijd wel mensen die dat wel kunnen. En dan... Eh, eh, van, net, als, net als dit boek, ik bedoel... Het was... Het was mijn idee, of hè, ik wilde graag zo'n boek... maar dan heb ik een goede fotograaf, Dan heb ik een goede uh, grafisch ontwerpster. En, en, dan, en, dan, en dan komen we ook nog bij een hele goede drukker terecht. En dan uiteindelijk uh, uh, heb ik dit ook zelf allemaal bekostigd. Dus die, die, die, iedereen heeft ook nog heel erg veel gratis gedaan. Ja. Dus uh, uh, ja... Het gaat echt om de kracht van het idee en hoe ik dat vormgeef. Ja, En dat kan dus ook een boek zijn, Het kunnen ook filmpjes zijn die op je website staan. Ja. Dat kan allerlei vormen krijgen. Ja. Maak je ook wel echt uh, ja, schilderijen, of, of, of je had het net over hakken, beeldhouwwerken. werken? Aha. Ik ben van de zomer ben ik in, in, in, in vorig jaar zomer ben ik in, uh, in het uh, Keramisch Centrum geweest. En daar heb ik uh, drie maanden gewerkt. En, in, de dat, in een bos is het in een bos. En uh, nou, dat, dat, dat, uh, dat was heftig, hoor. Dat was echt heftig. Ja, klopt. Nou, daar zat ik echt helemaal tussen... tussen echt allemaal... allemaal mensen die heel erg gewend waren... om heel groot en alles en alles te uh, werken. En... Uh, ik wist niks van het materiaal. Dus ik begon echt helemaal... Dus toen ben ik maar steentjes gaan maken. Want bij ons vroeger thuis lagen altijd steentjes. En dan wist je precies wie er aan kwam lopen... over het geluid van de steentjes. Dus ik ben steentjes... gaan. Uiteindelijk heb ik wel beelden gemaakt waar ik tevreden over ben. En die gaan nu, staan nu ook in een museum in Duitsland. Maar ik bedoel, dat is... Dat is dat, is, dat was echt een weg, hoor. Dat je, was echt een weg. Je, je maakt het jezelf niet makkelijk. Nee, ik maak mezelf nooit makkelijk. De, de, de, de vrouw van de boekhandel in zomer heeft ooit tegen mij gezegd... waarom moet jij toch altijd dingen gaan doen die je niet kan? Waarom blijf je nu niet gewoon bij wat je wel kan? Maar dat, dat bedenk ik me helemaal niet. Dat gaat gewoon zo. Ja, uh, gaat we praten zo meteen verder. Uh, we gaan even naar muziek. Uh, wat heb je meegenomen? Um, de eerste cd die je hoort is van uh, Laurie Anderson. En dat is een uh, concert wat zij heeft gegeven na 9-11. En uh, daar begint zij met een tekst. En ik denk dat die tekst voor altijd en eeuwig opgaat. En dat vind ik mooi om dat in dit uh, uur te laten horen. We want to dedicate our music tonight to the great opportunity that we all have to begin to truly understand the events of the past few days and to act upon them with courage and with compassion as we make our plans to live in a completely new world. Muziek van Laurie Anderson op verzoek van mijn gast vannacht in Casa Luna, kunstenaar Anne Verhoysen. Zij heeft deze muziek ook, uh, ook meegenomen. Je zei, je wilde dit, dit nummer per se laten horen. Wat zit uh, um, daar nog een? Um, he, he, dit is het nummer, het eerste nummer wat ze speelde na een concert. Na, uh, ze geeft een concert na 9-11. Op de 20 e van september was dit in de New York City Hall of Concert Hall. Uh -huh. En uh, zij zegt daarin dat de wereld is veranderd... dat de wereld ook avontuur, avontuurlijker zal worden... en dat we dat alles met compassie tegemoet moeten gaan trainen. Het hm. vond ik gewoon heel mooi, dat, dat, dat geldt namelijk altijd en nog steeds. Yeah. Um het boek Reisgenoten ligt hier voor me. We hebben het daar net ook al even over gehad. Ik uh, zeg nu alvast even dat we uh, tussen één en twee verder praten. Dan blijft Anne hier ook zitten. Uh, met u ook over boeken. Uh, welke boeken zijn bepalend geweest uh, in uw leven? Ja... U kunt uh, bellen, ik noem het nummer alvast, 0800 -1 -1 -1. U kunt ook mailen, casaluna.ncv.nl. Of twitteren met hashtag Casaluna. Ja, dat is nog wat anders dan uh, opbellen en wachten tot de tuut, uh, tuut zegt. Hè? Dat was net een, <lacht> een, een klein stukje uit de uh, Annelies in uh, Rotterdam. Ja, lezen als avontuur. Het volgende boek, uh, we gaan nog even verder met dat reisgenoten... is Holland onder het Hakenkruis. Ja. Um, dat is een boek van Piet Prins. Uh, dat is kennelijk ook belangrijk geweest. Um, nou, er zijn, dit is deel drie. Er zijn er dus inderdaad, dat is het laatste deel ja. volgens mij. En dit is volgens mij heel populair in het zuiden alleen. Want als ik wel eens ooit mensen in Amsterdam spreek uit het zuiden... van mijn generatie, dan kennen ze allemaal dit boek. Maar en, ik denk uh, dat in het noorden meer Anne de Vries wordt gelezen. Ja, want dat is namelijk nou een protestantse auteur. Ja als het over de oorlog gaat. Ja, ja, ja. En uh, ik, ben, ja, ik, ik ben niet geboren in de oorlog en uh, niets. Maar de oorlog was, uh, is, is altijd heel erg aanwezig geweest in mijn, uh, in mijn bestaan. Er werd altijd heel, werd veel over gesproken. En over die Duitsers en die Nederlanders en die Engelsen. En er werd altijd met een soort spanning over gesproken. Dus ik moet je eerlijk vertellen. Ik wilde vroeger wel eens dat het oorlog zou worden. Want dan gebeurde het tenminste iets. Ja, het is heel erg als ik het nu zeg, maar als kind... Uh, dacht ik dat echt? Nee zo. hoor. Maar ik verwachtte, weet je, dan gebeurde er iets, want het was een beetje saai eigenlijk wel. Denk. Nou ja, er zijn ook mensen die zeggen, hoe afschuwelijk het ook was, we hebben wel een geweldige tijd gehad. Ja, ja dat, dat is ook heel paradoxaal. Ja. Maar goed, uh, dus dat is ook uh, belangrijk uh, geweest, die oorlog. In ja, gesprek, Je had er over je ouders, leven je ouders nog? Ja, en ik denk zelfs dat mijn moeder nu met haar uh, oor aan de, aan de, aan ja. de radio hangt. Nou, dat ja. zijn ze waarschijnlijk al flink op leeftijd. Mijn ouders zijn 92. Ja, ja, ja. Mijn vader wel 93. Maar je vertelde net even... je ouders stimuleerden nou niet bepaald... dat je je omgeving die ontwikkelen. Die vonden de MULO goed genoeg. Ik bedoel, wat, wat is er gebeurd tussen die, die, die, die, die MULO en dat kunstenaarschap? Daar ah. is wel een enorme tijd tussen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, uh, ik heb... Um, ik ben uh, op mijn... Men, ik ben Na de muur ben ik naar de vormingsklas geweest. Dat is zo'n soort veredelde huishoudschool voor meisjes die de MMS hadden gedaan. Mm. En die moesten dan een aardappel en, en een ui leren koken en bakken. Nou, dat, vond ik, dat was echt uh, verschrikkelijk. En um, daarna ben ik... Uh, ik had toen wel echt zoiets van, ik wil iets worden dat ik hier weg kan. Mm. En, ik, en um, ik wou eventueel ook wel verpleegster worden... Maar dat was heel dichtbij in het dorpje, dus daar was ik nog heel dichtbij. Dus toen, toen ben ik kinderverzorgster geworden, een soort, een soort kinderopleiding. En dat was helemaal in Breda. Mm. En Dus ik ben op mijn achttiende eigenlijk zomer verlaten en ik ben er nooit meer in teruggekomen. Oh ja. Maar hoe ben je dan uiteindelijk tegen je vijftigste naar het kunstenaarschap gegroeid? Nou, dat was eigenlijk al eerder. Dat is dus eigenlijk een beetje ingezet op, op mijn vijfenveertigste. Ik, ik heb eigenlijk zo'n hele loopbaan gehad. In kinderverzorging, ja. volwassenen, psychiatrische inrichting, sociotherapie... sociale academie, bioenergetica, yogalerares, yoga -lerares, meditatielerares, therapeuten. En uh, op een gegeven moment, uh, ik was zo'n vierenveertig denk ik of zo, of vijfenveertig... 46, ik allemaal niet ja? heb ik een trui gebreid. Ik ging gewoon een trui breien. Ik, even zo jammer dat ik hem niet meer heb. En er was een witte trui. En toen die af was, had ik iets in mijn handen. Ik had dus iets gemaakt wat ik vast kon pakken. En dat was ik zo... Dat wekte alle verlangens in mij op om te gaan creëren. En toen ben ik... Uh, toen ben ik gaan... Uh, en toen ben ik een tekenles gaan volgen, gewoon zoals mm -hmm. zo er overal tekenlessen zijn. En, uh, en het heeft me toen wel drie, vier jaar geduurd... voordat ik bevrijd was van de angst van papier... dat je daar vrijuit gewoon een lijn op kan zetten. Ik was zo, ik was zo bang voor die leegte van het witte doek en van het witte papier. Maar ik wou er doorheen. Had je toen al het idee van, er schuilt een kunstenaar nee. in mij? Nee, dat is iets... Dat is hetzelfde als je droomt dat je straks als je buiten loopt... dat je daar uh, een miljoen vindt. Of dat je ineens, in, ineens de zee voor je neemt. Nee, nee, nee, nee, nee, oh nee. Dat er was uh. veel te eng om überhaupt over na te denken. Het heeft me ook... Toen het eenmaal zover was... toen heeft het zelfs nog een aantal jaren geduurd... voordat ik zonder stotteren het woord kunstenaar kon uitspreken. Mm. Omdat het eigenlijk zo vreemd was als waar ik vandaan kwam. Maar toen je één keer zover was, dacht je toen wel van ja, dat heeft toch altijd zo moeten zijn. Dat klopt bij mij. Of niet? Nou, dan... ook niet. Nog steeds niet. Ja. Wel. Ja, ik denk wel dat het bij me klopt. Ja, daar weet ik eigenlijk wel ja. zeker. Maar. Um... Het was een kronkelige weg. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zo'n uh, late roeping... Uh, ja, terwijl mijn allereerste vriendje in Brabant was wel een kunstenaar. Ja, zie je. En wat vonden je, oude, je ouders daar dan van? Dat deed de kunstenaar weg. Nou ja, uiteindelijk. Ja, ja ze leven we... nog, dat weet ik. Die ze luisteren nu, maar goed, dat ja, geeft toch niet het. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, in, in, in principe kom je dan met voorbeelden als die mensen allemaal ongelukkig. Ja. En uh, die snijden hun oor af. Echt waar? Ja, ja, weet je wel. Dat, dat herinnert toch aan Vincent. Ja, nee, dat begrijp ja, ik. Ja. Ja, ja, ja, ja. En nu, uh, ik heb een kunstwerk gemaakt in mijn dorp op de, op, op de bibliotheek. En daar heb ik een tekst gezet in, in mijn handschrift. Er staat, er staat geschreven, het is gezegd. En dat staat nu op de bibliotheek. En in zomeren, dus ze zijn nu ook. Trots, dat heeft in de krant gestaan, in het Eindhoven Dagblad. Weet je? Dus, dus, dus, dus het heeft dan een plek gekregen. Ja. En je kan er langs fietsen en je ziet het. Zijn we toch weer terug bij die boeken, hè? Ja, bij want dat is wel essentieel. Ja, ja, ja. ja, Goed, ja, ja. Ik ga nog even door. Ik heb hier ja. Ja, uh, Witte Veder. Ah, Witte Veder, ja. Daar heb ik helemaal niks uit meegenomen. Nee, geeft maar, niet. Maar uh, ik bedoel, waarom staat hij erin? Oh, oh Witteveder. Witte het is heb, toch niet ik iets he, voor een meisje? Nee, dat weet ik. Ik heb ook helemaal... Uh, toen we het programma voorbespraken... Toen, toen zei Bart ook van... ja, maar dat is toch niks voor een meisje? Ja. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het niks voor een meisje is. Ik heb al de boeken van Witte Vedere en Arends gelezen. Oké. Okay. Ja, dat Ik was ook al jongensboeken, hoor. Maar uh, ah, ja, dit nee, niet. nee. nee. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik, en, en ik, ik, ik heb iets met. Ik, ik had zeker iets met. met indianen. En met, hè, met, met. met. met het goede en het kwade. en de strijd. En, uh, en, en ook weer ver weg natuurlijk. Ja, ja allemaal ver weg. Ja. Toen moeder ziek was, dat is weer echt een meisjesboek. Een meisje ja, er zijn, zijn, zijn twee delen. Hè? Toen moeder ziek was en je hebt de volgende delen, is toen moeder beter was. Ja, ik denk oh, dat dat heb ja, gekocht. Dat weten we niet hoor. Nee, maar nou, dat vertel ik je even. Ja. <laughs> Dat is weer een echte meisjesboek, volgens mij. Als ja, ik dat maar zo ik zien. ben ook wel opgegroeid met de moeder die altijd ziek was. Oh. Dus ik denk oh, dat, ja. dat, daar ook wel aan, uh, dat ik dat daarom ook wel uh, las. Als een soort ondersteuner. En Ellen op ballet, dan ja. denk ik, ja, daar komen de, de, de, de dromen van een ander leven naar boven. Mm. Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd? Nee. De, de pocket ook, hè? Toen kwamen ja. de pockets uh, in, ja. in zwang. Prisma Pocket. Ja, en, nou, ik dacht, voor mij was Ellen op ballet ook wel... Inderdaad, dat andere leven en dat dansen en muziek. Ik wou eigenlijk altijd wel meer weten van cultuur en zo. Maar ik bedoel, daar kunnen mijn ouders verder ook niks aan doen. Als je, als je ergens wordt geboren waar het, waar het gewoon ook niet is... en waar hard werken als eerste en als enigste motto bovenaan staat... dan is er voor andere dingen ook geen ruimte. Dan opeens, dan komen we bij een inwijding. Dat ja. gaat over een priesteres in Egypte. Ja, dat dat is... interesseert mij wel. Oh, oké. Okay. Um, dat dat, waar gaat, waar dat gaat over? het over? Dat gaat over een. Toen was ik ook al bezig met yoga. Dat is geschreven door Elisabeth Heek. Zij, zij leefde toen nog tijd nog. En ze had een yogaschool in Zwitserland. En dit gaat over, uh, over vorige levens. En dat zij die zich herinnert. En ik vond dat razendspannend. En ik was daar eigenlijk wel heel erg mee bezig. Of dat bestond. Want ik wou er altijd alles uitzoeken. Dus dat, dat, dat, dat boek is jarenlang wel heel belangrijk geweest, ja. Mm. En nu denk ik wel, jezus, wat, wat, misschien wat hebben ze allemaal verzonnen... of wat, hoe, hoe, hoe bestaat het? Maar toen dacht ik wel, ik, ik heb hier iets. En je koos je je boeken ook uh, intuïtief uit, die je ging lezen? Of, nou, uh, het hoorde een beetje bij... Het blijf hoorde je een beetje bij de microfoon zitten? Oh ja, okay, ja. Uh, het hoorde eigenlijk het hoorde bij... Uh, uh, het hoorde bij de periode waar ik mee bezig was. Dus uh, um, um, die Elisabeth Heek die was eigenlijk ook, volgens mij, ook een beetje op het einde van de, van de vrouwenbeweging. Omdat ik er toen ook achter kwam dat dat ook nou niet alles was. Ik ben nog actief geweest in de vrouwenbeweging. En daar heb ik natuurlijk, daar heb ik wel, daar is Emma Goldman, wat je nu voor ja, je hebt, is Emma, daar ja. natuurlijk ook een voorbeeld van. Wat A nog steeds staat als een huis natuurlijk, haar A leven. Autobiografie. Ja, ja. En, uh, Was destijds heel, heel populair, is ook ja. echt een heel interessant boek. Hoe zij haar aankomst in Amerika, kan ik mij nog zelf herinneren? Ja. Uh. Ja, wat ik me vooral van haar, haar herin, her, herinner... Mm -hmm. en wat, ze, wat haar zo krachtig maakt, in mijn, wat ik ervan onthouden heb... is dat zij zo'n hele eigen persoonlijkheid is... die zich niet laat verleiden door grote woorden, door macht... Uh, maar altijd, altijd bij zichzelf blijft of, ze, of het voor haar blijft kloppen. En op het moment dat het niet meer blijft kloppen... ook al is ze onderdeel van een grote Grote beweging, zal ze zich toch weer afscheiden en blijft ze, en blijft ze bij zichzelf. En, daar, en het is ook een vrouw van het volk. Ik bedoel, ze heeft zelf ook achter de naaimachines gezeten. Dus het is wel echt iemand die zich van binnenuit ontwikkeld heeft en opgewerkt. Het is wel, ja, ze is. Ja, ze in, in die zin is, lijkt ze. Ze is erg op jou. verbonden met, met waar ze het voor doet. In die zin lijkt ze ook op jou. Dat. dat... In die zin, ja. zij is natuurlijk iemand die altijd heel politiek bezig is ja. geweest, maar in die zin dat ze zichzelf van binnenuit heeft ontwikkeld, op eigen kracht hm. of niet. Ja, ik, ik ben wel een beetje, maar dat is wel zo. Ja, dat, dat heb ik dat, gedaan. Dat ja. een van de redenen is waarom dat boek uh, misschien zo uh, ja, aanspreekt. aanspreekt. Ja, want uh, dat geeft mij dan kracht. Ja op het moment dat ik dat lees. Dan denk ik, oh ja. Herlees je deze boeken nog wel eens? Nee. Ik heb zoveel boeken. Ja. Het <lacht> lijkt en me ook best zijn... lastig om er zestien uit te kiezen... en te denken, dit is het. Ja, maar die heb ik dan, die heb ik dan toch vooral gekozen... Op, uh, op, op de herinnering die ze voor me hadden. En, en, en die herinnering die, uh, die, uh, gaf de zwaarte... Van of ze erin zouden komen of niet? En ik sta nog steeds achter al die boeken. Ik bedoel, ik zou ze nu bij wijze van spreken wel weer kunnen lezen. Maar, en, en ik heb ze ook allemaal weer, weer heel snel gelezen. Omdat ik, omdat ik me natuurlijk wel voorbereiden, ook op toen ik de boek oh. presenteerde, omdat oh. ik overal uit voorgelezen heb. Ja. Dus ik, ik wou natuurlijk wel elk boek kennen. Hoe ging dat bij die presentaties? Ah, ik heb het boek gepresenteerd op 22 maart in W139. Mensen, er waren een aantal mensen... Een ga een galerie in Amsterdam, Ja, dus, oh ja. Een, een plek waar de kunstenaars... Uh, ja, het is, is, uh, is een plek in de Warmoestraat. Het is dus Warmoestraat 139, daarom heet het ja. W139. En ik had een uh, diner georganiseerd voor alle mensen die al voor... Ingetekend hadden, want ik moest dit boek natuurlijk voorgefinancierd krijgen. Dus daar, dus. Uh, nou, wat uh, gebeurde dus, er dan? De, nou, um, um, oké, okay, wat gebeurde er? Mensen moesten toch zelf ook hun eigen ja, boeken. Ja, uh, ik had, uh, er waren ongeveer dertig mensen. Ik had een tafelschikking gemaakt en ik had mensen gevraagd om als begin van een, om als begin, als ze gingen zitten, of ze hun boeken op zouden schrijven die voor hun belangrijk geweest waren... en die zich konden herinneren. En, uh, en dat mensen dan dat met elkaar zouden uitwisselen... en niet van uh, wat voor werk doe jij en uh, waar ben je op vakantie geweest... En, maar gewoon beginnen bij het boek. En tussen alle, tussen alle gangen door klom ik op een ladder... en ging ik uit alle boeken voorlezen die in het boek stonden. En op het einde van de avond was er een onthulling van... Het boek Reisgenoten. En maar dat... werkte dat goed, dat mensen dus op grond van hun ja. favoriete boeken met elkaar in ja. gesprek ja. raakten. In ja. plaats van ja. wat doe jij eigenlijk? Ja, en, uh... ja. en ja, dat werkte goed. En het werkte zelfs zo goed dat mensen boeken gingen lezen. die ze van de ander hadden gehoord. en ja. waar anderen over hadden verteld. En, en, en, en, en, uh, en dat ze nieuwsgierig werden. Ze dachten: oh, ik ga dat boek ook eens lezen. Ja. En al die, al die teksten staan dus nu ook op een tafelkleed. Dus dat is natuurlijk weer het volgende project. Wat ga ja. ik met dat tafelkleed noemen? Dat hebben ze erop met, met veel stiften opgeschreven? Ja, dat ze met... Uh, nou, ik zou zeggen borduren. <laughs> <laughs> ja, ik, dat, uh, zou, dat uh, zou kunnen, ja. Ja, ja je kan ja. er overheen borduren. Ja, je kan, ja nee, dat zou geweldig zijn. Maar dat weet je nog niet. Maar zo'n kleed laat je dan nou rustig uh, liggen... en je denkt, dat, dat komt wel een keer een, een, een idee dan weet ik opeens op een dag wat ik met het tafelkleed moet doen. Nou, weet je, dat is eigenlijk, is... Wel, een, dat is eigenlijk wel een verschil met, met, met vijf, zes jaar geleden. Is dat ik, dat ik daar hoogstwaarschijnlijk, maar ik, alles kan natuurlijk altijd anders... dat ik het hoogstwaarschijnlijk pas ga doen als ik weet waar ik het kan laten zien. Ik ga dus niet meer zomaar, dat ze nu zitten borduren... en dan verdwijnt het misschien in de kast want dan heb ik daar eigenlijk niet zo'n zin meer in... want dan zijn er wel weer andere dingen. Mm. Snap je? Dus pas als ik, de, als ik, als ik een situatie weet... Ja. Daar, daar past het, daar is het goed... dan ga ik aan de gang. Jong ja. uh, staat er ook in, herinnering en dromen. Gedacht oh ja. ja, een heel, heel beroemd boek, natuurlijk. Ja, ja. In, die, in zijn tijd ook heel populair. Wat heb je nou bijvoorbeeld. Is, is, er een, een, is er nog een boek? Kijk even op de klok. We hebben nu nog vijf minuten tot kwart voor één. Is er bijvoorbeeld één boek waarvan je zegt van dan zou ik nog een klein stukje uit willen laten horen? Net zoals je toen op die ladder stond? Um, ja, nu zijn we al wel heel erg het begin voorbij. Dan, om, oh, geef omdat niet. je. Nee, maar omdat ze. Dan ja, kunnen ik, ze niet allemaal uitvoeren. Nee, maar behandelen. je kan natuurlijk een stukje voorlezen uit de catechismus hoe dat vroeger ging, hoe dat. Hoe dat maar dan vind ik het eigenlijk nu, nu ja. leuker om over Jung te vertellen. Ik ga het niet voorlezen, maar ik vertel het even. Dat is goed. Want het is nogal een stuk. Mm -hmm. um, toen Jung twaalf was, toen had hij ergens geen zin in. Ik weet niet meer waar, hij maar had ergens geen zin in. Dus toen ging hij uh, flauw vallen. En wilde en, misschien niet naar school. Ja, ik weet niet meer precies wat het was. En toen ging hij flauw vallen. En toen merkte hij niet dat het werkte. Hij hoefde toen, bij wijze van spreken, als school zou zijn, hoefde niet naar school. En toen langzamerhand kwam hij erachter, als hij steeds flauw viel, als hij iets niet uh, wilde, dat, hij, dat er dan eigenlijk gebeurde wat hij niet wilde. En op een gegeven moment werd dat zo'n gewoonte... dat hij niet eens meer hoefde te denken dat hij flauw viel... maar dat hij gewoon al flauw viel. Toen hoorde hij, uh, hij s'avonds gesprekken tussen zijn ouders. Die maakten zich echt heel erg zorgen. En die hadden het erover dat hij naar een kostschool moest... of ergens naar een medisch centrum, maar in ieder geval van huis weg omdat ze zo bezorgd waren dat hij heel erg ziek was. En hij wilde niet van huis weg. En toen ging hij nadenken en toen realiseerde hij zich. Van hé, hey, maar toen is het begonnen. Toen heb ik iets niet gewild en toen ben ik flauw gevallen. Dus kan ik dit weer terugdraaien? Want ik wil helemaal niet naar een kostschool En dat is eigenlijk bepalend geweest voor zijn leven. Want toen heeft hij dus ontdekt hoe bij hem in ieder geval neuroses ontstaan. En dat is eigenlijk een belangrijke leidraad geweest later in het ontwikkelen van zijn theorieën. En dit, dit verhaal vertel je niet voor niks. Heeft het ook iets met jezelf te maken? Ik hou heel erg van. Uh, van, van uh, ik hou heel erg van. Uh, om mezelf altijd wel te onderzoeken. Dus uh, ik, ik, ik denk wel over heel veel na. En ik wil altijd wel heel graag weten waarom ik iets doe... en waarom ik iets niet doe. En uh, ik hou ook heel erg van uh, mensen... mensen grootse mensen, zoals Jung is een groot mens. Maar hij schuwt het kleine niet. Hij heeft zijn wetenschap, net als Emma Goldman eigenlijk uh -huh. weer... het komt bij hem echt van binnenuit. En dat vind ik dan zo mooi aan dit stukje. Dat hij dat ziet, dat hij dat kan herleiden... en dat hij dat weer helemaal mee kan nemen in zijn leven... Uh -huh. En ja, ik probeer dat af en toe. Jij ja, probeert dat af en toe. Um, Jong, we hebben hier ook nog uh, Anna Karenina. Dat ook, is ook, ook een. Uh, ja, heftig hè? Ja. Ik heb trouwens die film, heb je die film gezien? Ja. Oh my god, ja. Ja, erg mooi. hè? het was mooi omdat het echt als een voorstelling was ja. Ge gebracht. Hè? Ja. Dat was er heel erg mooi aan, vond ik. Ja. En je gelooft het echt. Je denkt ook dat het geen voorstelling is. Tenminste, ik. Ja, dat ik dacht, echt dat je echt dat het. Ja, je vergeet dat het een voorstelling is. Ja, ik, ik vond die Vron. Ja, ik weet niet of de luisteraars die film gezien hebben. Zullen dus we er maar niet te lange, te, te lange over doorpraten. Want ik vond die Vronsky ook zo. Zo'n heel jong, blond ja. mannetje. Want ja. ik had mij altijd. We hem toch voorgesteld. Stoere. als Zo'n stoere man met zo'n flinke Russische knevel onder ja. zijn neus. Maar goed, in die zin was dat in een in, interessant boek. Alberto Jack die staat ja. ook in ja, het boek. Ja, is wel en, essentieel. En het laatste boek, dat staat Let's Take Back Our Space. Ja. Female and Male Body Language as a Result of Patriarchal Structures. Jij zei net tegen mij, dat was mijn uh, omslag naar, uh, naar mijn kunstenaarschap. Dat heeft daarmee te maken. Daarom is het ook het laatste boek in, uh, in, um, in, in ja. de reisgenoten. N nou, kijk, het is eigenlijk... Uh, ook, hè? Ja, maar ik heb het al gekocht toen ik nog nooit een, een streep op papier had gezet, hoor. Maar um, ik, ik heb wel altijd, altijd uh, beseft dat zij, dat zij haar kunstenaarschap heel goed in dit boek heeft gecombineerd met, met, een, met haar politiek bewustzijn. En zij heeft dus uh, prachtige foto's gemaakt en ze heeft een onderzoek gedaan naar hoe, m, hoe mannen en vrouwen uh, de ruimte echt letterlijk innemen. En zij heeft ook foto's gemaakt van bijvoorbeeld heel veel Egyptische uh, uh, standbeelden. En uh, zij heeft gekeken naar hoe die, hoe die farao en, en de vrouw van de farao naast elkaar staan en wat het verschil is nu met onze cultuur en. Uh, ja, oh ja, daar had ik nog wel een stukje uit voor kunnen lezen. Maar de tijd is denk ik niet. We voorbij. kunnen we misschien na ene en nog oh, doen. Ja, ja. Het gaat ook uh, ja, over de, een... de ruimte die, uh, die mannen in, uh, ja. in, in de openbare ruimte ja. innemen. We ja. ja. kenden voorbeeld dat mannen altijd met hun benen wijd zitten en vrouwen met hun benen bij elkaar of zelfs ja, over ja. elkaar. Ja. Maar goed, het gaat veel verder. Het gaat echt cultuurhistorisch daar heel diep, diep op in. Ja. Uh, ik, ik heb trouwens al een mailtje gekregen van iemand, Mary Kouwerhoven en Brunsum, die zegt het boek dat mij heeft beïnvloed, is de schaamte voorbij van ja, meulem. Oh ja, ja nee, ja. dat snap ik. Nou goed, maar dat, dat gaat de goede kant op, want het is precies de kant wel, die ik op wil uh, tussen 1 en 2. Uh, namelijk uh, de vraag: welke boeken zijn bepalend geweest in uw leven? Daar nou, wil ik samen met Anne van wel met u over doorpraten. Misschien wilt u Anne ook een vraag stellen, dat kan natuurlijk ook altijd. 0800 1121. Mailen kan ook met casaluna@tv.nl En uh, twitteren kan ook met uh, hashtag K. Uh, Casa Luna. Welke boeken zijn bepalend geweest in uw leven? Nou, en als u het niet weet, kan ik ook nog wel een paar, uh, een paar <laughs> bedenken. Goed, nu eerst het hoorspel van de NTR. En dat heet Mevrouw Nederland. Het is een tiendelig relatiedrama in deze digitale veranderende tijden. Het is geschreven door Bert Kommerij. Ik hoop dat u ervan geniet en dat u dan uh, om één uur nog even verder luistert naar Casa Luna. Tot zometeen. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. CRV. De NTR presenteert Mevrouw Nederland. Een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag aflevering 9. Overbuurvrouw Tieneke durft niet meer in haar eigen huis te slapen. De nieuwe buurman vertoont steeds gekker gedrag. MUZIEK We zijn in de slaapkamer van Hette, boven. Het is nacht. Hette ligt in bed. Tineke staat in haar onderjurk bij het raam... en kijkt door een kier van het gordijn naar buiten. Je moet gaan liggen. Nog even. Zie je iets? Nee. Nou, kom dan maar. Soms lees ik de krant, lees ik ineens alles over China... China. Hoe moet dat dan als China instort straks? De gevolgen zijn niet te overzien. Wij hebben het nog makkelijk. Nu nog wel. Maar straks gaat alles wankelen. Ze loopt weg van het raam en gaat op de rand van het bed zitten. Ik kan vast niet slapen. Je moet even ophouden met praten. Goed. Slaap je niet, dan rust je toch. Dat is mooi. De eerste keer dat ik hem zag, dacht ik dat het Hans was. Oh echt en toen? Ik wist het zeker, wat ik zag. Maar hij lijkt toch helemaal niet op Hans? Nee, maar ik dacht het. Vertel nog even over je spelletje met Victor. Wie is er aan de beurt? Oh, gaat goed. Ik sta voor. Hm. Ze praten nog wat, al worden de pauzes tussen de zinnen steeds langer. Dan valt Tineke in slaap. Ze snurkt een beetje... Het is klaarwakker. Ze trekt voorzichtig de dekens van zich af... zet haar voeten op de grond en gaat naar beneden. Op de tafel liggen de telefoons. Die van Tineke en die van haar. Ze pakt haar eigen mobiel en toetst de pincode in. Dan drukt ze op de grote W van het Wordview spel. Het spel met Victor van Assen is verlopen, leest ze. Zineke vertrok de volgende ochtend vroeg weer naar haar eigen huis. Hette viel pas om vijf uur in slaap. Toen ze wakker werd, was zij al weg. Niets gehoord. De ontdekking dat het spel tussen Victor en haar verlopen was, verontrustte haar. Hette wilde haar meteen wakker maken toen ze het ontdekte, maar bedacht dat ze toch niks kon doen. Nu zit ze in haar ochtendjas aan tafel en tikt het nummer in van haar zoon. Hallo, Victor speaking. Victor. Mam. Oh, jongen. Waar was je nou? Gewoon, hier, op mijn boot. Hoezo? Dus er is niets? Nee hoor, er is niets. Nee, ik dacht dat er iets was. Heb je mijn voicemail gehoord? Ik lag in een baai achter een berg. Hele slechte verbinding. Oh, wat ben ik blij dat ik je stem verhoor. Niet huilen man, toe. Die Tineke. Wat is er met Tineke? Ja, dat verrekte spel. Doe even rustig, ik versta je niet. Ja, ik kon niet verder met je spelen omdat ik even geen verbinding had. Meer niet. Ik was er even niet. Maar nu ben ik er weer. Toe nou. Het duurt even voordat het weer bij zinnen is. Dan legt ze aan haar zoon uit wat er aan de hand is. Eerst de vraag of Victor wel Victor was. Ja, dat was ik wel. Het ruilen van het toestel. Jullie zijn gek. De nieuwe overbuurman, de hond en dat Tineke tegen haar had gelogen. We hebben ieder een zet gedaan. Dus zij lag niet voor. Er was helemaal geen spel. Ik geloof dat ik het snap. Wat moet ik nou doen? Ik zou het met haar bespreken. Ach, wat heeft dat voor zin. Nou, Ik vertrouw haar niet. Dan zeg je niets. Ze bedoelt het waarschijnlijk goed. Ah, houd toch op. En uh, die man? Welke man? De, de buurman? Nee, die andere. Er, er is geen andere. Pas je een beetje op? Je moet niet zo dicht bij de bergen varen. Het is middag. Shadow loopt los door de straat. Hij heeft gepoept voor het huis van Tineke en nu snuffelt hij langs de heggen. Ziet u dat? Ja, ik zie het. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Heeft u hem nog gezien? Wat was je snel weg vanochtend? Ik ga naar buiten. En dan? Die hond moet aan een riem. Heb jij die dan? Hoezo? Een riem. Heb jij een riem dan? Ik heb een touw. Dat is geen ring. Wat maakt dat nou uit? Dat is nogal een verschil. Waarom doet u nou zo? Je weet niet waar je aan begint. Wacht maar. Let maar eens op. Eén minuut later ziet Hette hoe Tineke naar buiten komt. Ze loopt naar de hond, die een paar meter verderop stilstaat... en grommend met stramme achterpoten kijkt naar een vrouw met een touw... die steeds dichterbij komt. Stil maar, Shadow. Ik doe je niks. Alleen jij hoort hier niet, hè? Waar kom je vandaan? Hette kijkt van achter het raam toe. Waar is je baas? Huh? Is hij weg? Ja, je verstaat me wel. Waar is dat baasje van je dan? Huh? Wat ben je eigenlijk, hè? Ben je een reu van teef? Kom maar bij tante Tineke, bind zie je vast. Hij zal eens zien hoe we dat hier doen. Ineens springt de hond naar voren en hapt naar haar hand. Au! De hond stopt, maar bijt dan naar Tineke's been. Wat Hette ziet hoe Tineke met één been fel naar voren schopt. De hond wordt geraakt. Heel even verliest ze het dier uit het oog. Dan ziet ze hem liggen aan de rand van de stoep. Tineke kijkt om zich heen. De straat is leeg. Iedereen zit te eten. De bladeren aan de bomen hangen slap van de warmte. Ze loopt voorzichtig op de hond af. Hurkt en kijkt naar Hette. Ja, pas nou toch op! Ze bukt en tilt het dier voorzichtig op. Ze voelt zijn warme adem tegen haar pols. Ze draagt Shadow naar de voortuin van de buurman en legt hem op het kussen van de stoel. Ze bindt hem vast en legt haar hand om de hals van de hond. Ze knijpt en harder. De ogen van het dier bollen op. Dan laat ze los en gaat naar binnen. Toch. Hij is niet dood. En, en bloed? Bloed hij ook? Nee, geen bloed. Ik kon niet anders. Ik, ik heb het gezien. Ik, ik heb alles gezien. Oh, wat erg. Ik heb nog nooit een hond geschopt. <truimus> Het duurt niet lang voordat Shadow weer bijkomt. Hij gaat rechtop zitten op de stoel en wacht tot de man thuiskomt. Dit duurt een uur. Het te ziet hoe hij hem losknoopt. De hond springt van het kussen. De man kijkt niet op of om en neemt de hond mee naar binnen. Tineke is nergens te bekennen. Dan gaat de deur dicht. Ik kan niet slapen. Ik ook niet. Wat doe je? Ik stoor toch niet? Ik... Ik dacht even praten. Ja. Ik zit in de stoel bij het raam. Wat grappig. Wat? Ik ook. Wat zie je? De havens. Is Londen groot? <laughs> ja. Londen is heel groot. Ben je wel eens geweest? Nee, nooit. Tineke heeft vandaag een hond geschopt. Een hond? Ja. Er is een nieuwe buurman met een hond. Hij liep los en ze wilden hem pakken, maar hij vloog haar aan. Vreselijk. Ze heeft gelogen over het spel met Victor. Waarom? Weet ik niet. Ze speelde met Victor. Ze stond voor, zei ze. Maar er was helemaal geen spel. Ze ik eens met haar bellen? Ik heb haar nummer. Doe, doe dat maar niet. Nee. Hij staat midden in de kamer. Wie? Mijn Buurman. Je zit te gluren. Ik, ik kan niet goed zien wat hij doet. Hij, hij staat er al een uur. Wat doet hij? Hij staat ergens naar te kijken. Ik kan het niet zien. Heb jij wel eens wraak genomen? Wraak? Ja. Hoezo? Gewoon. Nee... Ik weet niet hoe dat moet. Ik ook niet. Hoe kom je daar nou ineens op? Weet ik niet. Zomaar. Zomaar bestaat niet. Ik voel me de laatste tijd niet zo goed. Oh. Heb je pijn? Ja. Waar? Overal. Dan moet je naar een dokter. Ja. Ja. Ja, daar kan hij niets aan doen. nee.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 Die zit achter in de tuin. Ik kan hem zien. Ik hoorde wel een auto, maar ik dacht... Ach. Het ging heel erg snel. Er stonden twee mannen bij de deur en hij ging meteen mee. Bent u nu boven? Helemaal niets gezien. Ik weet iets. Wat? De schutting hierachter, daar zitten een paar planken los. Die staan... Nee, nee. Oh, nee, niets daarvan. Hij is toch weg? Alsjeblieft, Tineke. U klinkt raar. Is er iets? Een beetje moe. Ik heb al gekeken. Als u wilt kunt u zo mee.